een Klomp met het NOS-journaal. Het centrum van de Afghaanse stad Tarinkot, de hoofdstad van Uruzgan, lijkt bijna helemaal in handen te zijn van taliban-strijders. Er zijn berichten over hevige gevechten... en alle overheidsfunctionarissen in de stad zouden op de vlucht zijn geslagen. Een woordvoerder van de provincie Uruzgan zegt tegen persbureau EP... dat alleen het politiebureau en een klein gebied eromheen... nog in handen is van regeringstroepen. De Nederlandse missie in Mali gaat ook volgend jaar door. De missie loopt nu tot het einde van dit jaar. Maar de VVD en de PvdA zijn het eens geworden over een verlenging, zeggen bronnen in Den Haag. Er zijn nu 375 Nederlandse VN-militairen in het Afrikaanse land die de regering daar ondersteunen. Het kabinet besluit morgen waarschijnlijk ook om het marineschip de Rotterdam naar Libië te sturen. Om mensensmokkel tegen te gaan. Geen Stijl had vijf jaar geleden niet mogen linken naar uitgelekte foto's uit de Playboy-sessie van presentatrice Britt Dekker. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een zaak die was aangespannen door Playboy-uitgever Sanoma. Volgens het Hof had Geen Stijl kunnen weten dat het linken naar de foto's een inbreuk was op het auteursrecht, omdat het om foto's ging die uitlekte voordat het tijdschrift was gepubliceerd. De leider van de anti-islambeweging Pegida is bij de rechtbank in Amsterdam aangehouden. Edwin Wagensveld droeg een t-shirt waarop een tekening stond van onder meer een hakenkruis in een prullenbak. Hij weigerde het shirt uit te doen waarop hij werd opgepakt. Wagensveld moest zich voor de rechter verantwoorden omdat hij eerder tijdens een betoging bij de stopera een spandoek droeg waarop dezelfde afbeelding was te zien.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 Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Edition Bakker van de ANWB. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar staat tussen Oudekerk aan de Amstel. in knopend Battenverdorp een file van 4 kilometer na een ongeluk. De weg is helemaal afgesloten. de vertraging al zo'n drie kwartier. Omrijden kan voorlopig via de ring van Amsterdam, de A10. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, goedemiddag. De dag van de donderdag is terug, zeg ik. En uh, het is uh, prachtig weer buiten. Dat uh, betekent dat ik in die trein vanmorgen... Nou, ik kon er nog als laatste in. Het was net een sardientje wat die trein uitkwam, ja, ja, Arme Ruud. echt waar. Ja, helemaal, zet... uh, helemaal zijn wangetjes ingedrukt en zijn ja. buik helemaal... Uh, ja, helemaal wegzat Ja, Wat ja. ja. uh, uh, een drukte. Wat, het zat goed. Dat is Maar uh, welkom en uh, ja, we zijn weer terug op donderdag. Hè. Gezellig, Bobby en ik. En we hebben natuurlijk ook een uh, nieuwe uh, ster aan ons uh, CFM Lunch... Uh, Firmament. Firmament. Ja. <laughs> ja en Dat is onze Sandra. Ze was er maandag al. Uh, was de vuurdoop, hè Sam, toch? dat was uh, hele spontane actie, was dat maandag. Ja, ja. Ja, ik heb je gezien. Ik zag je op de cam zitten. Ik denk, hé, hey, wat is dat voor een mooie uh, blonde vrouw in, in onze studio. Maar uh, ik, ja, ik... Uh, te gek hoor. Ja, dankjewel. Ja, zo, zo, heb, normaal kijk ik vijf minuten, ik heb nu al tien minuten gekeken. Nee, deze blonde vrouw is nog te blozen op dit moment. Oh, dat kunt u allemaal zien, dames en heren. Als u meekijkt via onze webcam, dan kunt u zien. Als hij een beetje rood gekleurd is, is dat de uitstraling van Sandra de Blozen. Ja. Maar eh, wel gezellig. Leuk dat je er bent. En eh, ik eh, moet je compliment maken, want eh, dat ik je. Eh, het nieuws hoorde, uh, hoorde lezen. Ik denk nou, alsof ze het al twintig jaar doet. Ja, dat vond ik nou ook, ja. ja. Met het ja. grootste gemak. Ja. Nou, bijna. Het is 19 jaar. vond jij jaar... nee hoor, grap. <lacht> het was echt voor het <lacht> eerst. <lacht> <lacht> okay. Nou, hartstikke, hartstikke fijn. Welkom dat je er bent. En we hopen dat je ons team blijft versterken. Dat uh, zou wel heel erg mooi zijn. Goed, en uh, voor de rest. Nou ja, we zijn weer terug op donderdag. Hè. Tijdje weg geweest en zo. Uh, andere personele bezettingen, zoals dat heet. Maar... Uh, Oh ja, we gaan het gewoon weer doen op de donderdag. Ja, we beginnen de draai weer een beetje te vinden. Ja, hè? zo langzaam maar ja. zeker komt het allemaal wel weer goed. Wel, uh, Altijd, hè? Ja. Net zoals uh, om met Brigitte Kaandorp te spreken. Ja, het komt allemaal ja. wel weer goed. Ja, zo is ja. het. Ja. Zo is het. <laughs> maar fijn dat u weer luistert uh, allemaal. Ja, leuk dat We gaan weer. Uh, vandaag weer een paar uh, leuke dingen hebben we weer in het programma. Onder andere om kwart over e twaalf. Uh, de drie in één. En ik uh, neem aan dat Ruud ons weer uh, op een uh, mooie drie in één gaat trakteren. Daar kun je op rekenen. Ja, toch? Ja. En dan om half 1 het uh, regionale nieuws voorgelezen door uh, Sandra. En daarna gevolgd door het uh, weer voor vandaag en morgen. Nou, daar hoeven we eigenlijk niet veel om te zeggen, over te uh, zeggen. Want nee. het blijft gewoon mooi. En uh, daarna het liedje van de sidekick. En ik hoorde al dat Sandra een heel mooi nummer heeft aangevraagd. Ja, voor dus, jou weet uh, ik het dan niet. Oh, dat zou ik zo even zeggen. Ja. Ik heb ook wel een aardige, geloof ik. Ja? Een hele onbekende, trouwens. Oh, dat is mooi. Ja. Is en leuk. Uh, dan natuurlijk... Uh, tenminste, of natuurlijk... Uh, we hopen dat het voor elkaar komt. We zijn er druk mee bezig achter de schermen. Om kwart over één uh, de vrijwilliger van de week. De vrijwilligersvacature van de week dan. Ja. En dan om half twee weer eens een update van het regionale nieuws met het uh, bier en weer een liedje van de Sidekick. Ja, en dat ben ik aan de beurt. <lacht> ja, nou, je, moet wel, je moet wel lang wachten, hè? Oh, dat Uf, geeft niks. Ik ben een geduldig mens. Dat is waar. Ja. Goed, nou, uh, ja, nou, uh, oké, okay. uh, fijn dat je alles even hebt uitgelegd. Want, uh, was, was het je mooi even voor, hè? Of Ho ik het niet meer. Te... <lacht> Nou, jij mag zeggen wat er na ons komt, want dat doe je ook altijd, hè? Dan vertel je oh. allemaal wat er door deze de donderdag allemaal voorbij gaat komen. Oh, Toch? ja, ja. Nou, maar wij ik, ja. trappen hem af. Ja. En dan? En dan krijgen we het lucifers doosje, Ja, ja, ja. Oh, het ja. zal niet blij zijn om je te zien. Nou, denk ik niet. Ik nee, denk het wel. Dan wordt hij weer in de maling genomen en zo. Ja, dat precies. <lacht> dat heeft hij te mis, joh. Ja, afgrijs afgekikt. <lacht> ja Bart van de Merina en uh, als het goed is daarna uh, ja want het donderdagmiddag is gewoon weer ouderwets. Hè. daarna weer Hans Wassenaar met uh, Muziek Boulevard Live dus uh, dit, uh, ja en toen was de tune afgelopen nou dan ga ik mijn plaatje draaien ja toch tijd om door te gaan ja tijd om door te gaan hier is <laughs> Beersden met een uh, nieuwe single Due to the Vine het is lekker beetje stof uit je oren zou ik maar zeggen Beersden Tracing this cold heart And now I'm all out of threat And I don't wanna die here Keep chasing echoes in my mind Babe, it's a fine line And I'm so far away And I know it Beneath it all, I'm so broken Cut me out, cut it open I can't do Ficked out by a false hope Things could be alright No, they're not Lekkere plaat van Beers Dan dit. En het liedje dat heet Due to the Vine. Ja, u weet het, u he. hoort het allemaal hier in dit programma. Oud en nieuw, dwars door elkaar. Ook de nieuwe platen komen natuurlijk aan bod. Je moet je alleen maar oude dingen draaien. Dus dan uh, zak je zelf ook zo in. Dus we uh, draaien ook af en toe maar eens wat nieuw. En weet je, weet je wie ook een nieuwe plaat heeft? Ik heb uh, geen idee, uh, Sting. Beatles. Oh, Sting. Sting. Oh. Ja, Sting heeft een hele leuke nieuwe plaat. In oktober komt er een heel nieuw album van hem uit. Een nieuw rockalbum. Ja, ja, echt oh. Er komt in oktober een, er komt ook nog een uh, cd-box uit Collected, zoals dat heet. Maar in uh, oktober komt er een heel nieuw album. En daar is dit een voorproefje van in de vorm van zijn nieuwe single. Spannend. Can Sting. Can't stop thinking about you. Dat is hem, Ja. We zien weer helemaal terug, voor onze Sting. Want dit is weer... Uh, ja, dit, dit, dit doet je toch weer een beetje aan de oude police denken en zo. Hè? Uit de jaren 70 Het album, uh, trouwens, dan uh, kan ik u ook vast vertellen, dames en heren. Dat gaat 57th and 9th heten. Op keurig Engels. 57th and 9th. Ja, mooi dat. Goed, hè? Ja, uh, zo gaat het album heten. Het komt in oktober uit. Dus als u, uh, u moet nog even geduld hebben. Maar dan komt het ook echt... En dat is zeer de moeite waard. Weet nee. jij trouwens waarom het zo heet? Want ik ben even een beetje traag hoor. Ik sprong niet meteen in. Maar weet, weet, weet nee. jij waar die titel vandaan komt? Nee. Nee, ja, ik ook niet. Nee, nee, ik niet. denk jij ja, weet meestal alles. Nee. Misschien is dat omdat hij 57... Oh nee, hij is ouder. <lacht> Of is hij van 1957? Uh, dat weet ik niet. Nee, vol, oh. nee, vol, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet vol, nee. Volgens mij is hij ook al dik in de 60. Ja. Maar in ieder geval, zo, ja. zo gaat wel het album heten. En okay. we zullen even goochelen of we erachter kunnen komen... waarom het album zo gaat heten. Maar dat, dat, kon, dat, dat hoort u nog wel een keer van ons. 57 and 9th, dat is het album, uh, nieuwe album Sting Oktober. En dit was de nieuwe single Can't Stop Thinking About You. Ja, iets later. Het is al 18 over, maar dan toch dit er in één. 3 in 1, 1, 1. Kan ik even het bakje doen. En dat is van Akda <laughs> en de Munnik vandaag.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 Ja, de Munnik waren dat in onze 3 in 1 u weet het, de 3 in 1 twee platen of drie platen van één artiest of drie platen met een uh, gezamenlijk onderwerp. Mocht u suggesties hebben, nou stuur ze gerust in hoor, want uh, dat vinden we altijd leuk. Een beetje uh, participatie zeg maar van uh, medewerkers, luisteraars, wat dan ook. Um, volgens, hoort u natuurlijk niet of nooit geweest... Uh, daarna het zonnestralen... en daarna de kapitein deel 2 CD van jou. CD van mij gekregen, van mijn moeder dus van mij. Nou ja, ja dat is ook een vorm van logica. Uh, Akda en de Munnik, ja helaas, uh, ze, ze zijn uit elkaar. Ze doen het niet meer samen. En, uh, maar er gebeuren hele leuke Thomas Akda doet leuke dingen en Paul de Munnik ook. Paul de Munnik uh, onlangs nog een uh, hele leuke nieuwe CD gemaakt en zo gaan ze maar door. Goed, even kijken, gaan we nu doen? Uh, we gaan luisteren naar het mooie stemgeluid. Van onze Sandra ja, van, Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Sandra Lissenberg. De politie Kennerland is op zoek naar getuigen van een aanrijding die op woensdag 31 augustus omstreeks 10 voor half 7 s avonds heeft plaatsgevonden op de zeeweg in de richting van Zandvoort. Dit vond plaats ter hoogte van de parkeerplaatsen van Bloemendaal aan zee. De aanrijding was tussen twee personenauto's. Mochten er getuigen zijn, dan kunnen die zich melden op 0900 8844. De provincie Noord-Holland lanceert vandaag op het Clusius College in Grotebroek... de eerste gezonde en duurzame schoolkantine van Nederland. Hier leren kinderen gezond eten te bereiden. Hoogleraren Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam... zeggen dat het project, zoals dat van het Clusius College, een goede stap is... maar volgens hen is dit niet genoeg. Ze willen dat de Nederlandse overheid, net als in veel andere Europese landen... de lunch voor basisscholen gaat verzorgen. 1 op de 7 Nederlandse kinderen is te zwaar en van de kinderen tussen 7 en 18 jaar eet slechts 1% de aanbevolen hoeveelheid groenten. Daarnaast eet het overgrote deel van de kinderen juist veel te veel zout, suiker en vet. Kinderen die ongezond eten vertonen slechtere schoolprestaties en een hoger verzuim. Uit een test met lunches van scholen in 2011 blijkt dat de leerlingen na de lunchmiddags in de klas een stuk rustiger waren en zich beter konden concentreren. Het Mama Café in de Bibliotheek Zandvoort, dat ligt op de Louis-Davids-Carré 1, is de ontmoetingsplek voor moeders en aanstaande moeders en vaders van jonge kinderen. Waarbij ook baby's en peuters van harte welkom zijn. Loop gezellig binnen op woensdag 14 september van vanaf 9 uur tot half 12. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden en er is ook gelegenheid om jezelf voor te stellen en bij te praten met andere ouders. Deze ochtend wordt georganiseerd in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg. Om half tien zal wethouder Bluis de opening verrichten. En dan tot slot het weer. Net als gisteren is het ook vandaag prachtig na zomerweer. De zon schijnt volop en het blijft droog. De matige zuidenwind draait naar west en de temperatuur stijgt naar 25 tot 26 graden. Later vandaag zal de temperatuur eerst naar zee geleidelijk wat lager worden. Vanavond en de komende nacht is het helder, en bij een matig geleidelijk weer naar Zuidwest draaiende wind daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgen is het ook prachtig weer met veel zon, maar in de middag, vers in de middag verschijnt er wat sluierbewolking. Het blijft opnieuw droog en er waait een matig Zuidwestenwind. De temperatuur is met maximaal een graad 23 iets lager dan vandaag. Morgenavond en in de nacht naar Zaterdag is het helder en droog, en de temperatuur daalt naar 15 graden. We're Ja, oké. Okay. Maar uh, <laughs> bijna te laat zeg, kan toch allemaal niet. Hé, hey, uh, leuke plaat voor jou. Leuk is die, hè. Ik word ja. er altijd zo blij van. Dit, dit voor mij is zomer. Als ik deze plaat hoor, ook al is het midden in ja. de winter, ja. is het toch een beetje zomer. zomer. Ik zag je helemaal trommelen en meezingen en zo. Dames en heren, wat u niet weet, wat ik nu net gehoord heb, is dat Sander ook nog goede zangeres is, is, hoor. Zit er even mee te zingen, Johan, dat weet je niet. Maar volgende keer zou ik stiekem de microfoon even opzetten. Nee. <laughs> nee. Kost extra, hè? Ja. Oh, dat kost extra. <laughs> extra. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, dan moeten ze extra veel <laughs> kijken en luistergeld betalen natuurlijk. Als ze jou willen horen zingen. Maar uh, Wham was dat met natuurlijk George Michael uh, en, en Andrew Ridgely. Maar wat hij er nou bij deed, dat is me nog nooit duidelijk geworden. Ja, de gitaar, hè? Oh, hij speelde ja, gitaar. Ja, hij was oh. alleen voor de gitaar. Oh, hij was alleen voor de gitaar. Nou, dat heb ik dan nooit geweten. Ik uh, <coughs> dacht altijd dat, dat uh, George Michael eigenlijk alles deed. Maar goed, um, prachtig Wham dus. En uh, Club Tropicana. Die hadden we vroeger in Zandvoort ook, volgens mij. Die is er niet meer, hè? Tropicana Festival hadden we. Oké, okay, ik dacht je in Zandvoort ook een club Tropicana had. Oh, nou, Misschien voor mijn tijd. Ja, dat kan. Ja. Ja, jij bent nog hartstikke jong, natuurlijk. Ik ben wel een man, dus ik kan dat nog weten. Maar, um, nou ja, dat werken we dan wel. Hé, hey, uh, we gaan lekker door. Ik heb nog een leuke plaat, trouwens. Dan moeten nog veel meer leuke platen klaar zijn. Uh, eens even kijken. Ja, laten we die maar eens doen. We got the van een bandje dat heet The Empire of the Sun. Nou, dat heerst vandaag wel. Als je naar buiten kijkt, hè? Lekker. Het liedje heet Two Vines. Zo. Two Vines. En we gaan nu uh, even luisteren naar een beetje cowboy muziek, zoals dat heet. Uh, uh. Hoor toch eens even. Een dolly en Sandra dit. <laughs> <laughs> nou, het is wel een dolly. Alleen parten. <laughs> ja, dat is nou weer jammer. Dat one should perish. That one should perish. Daar ben ik nu in beland. <laughs> dit is wel heel erg mooi hoor. Ik, uh, ik vond dit... Er is zo'n... Uh, uh, op, op dat Spotify heb je zo'n zo lijst... Die heet Release uh, Radar. Dat is een hele aparte. En daar staan uh, best soms wel eens hele gekke dingen in. Uh, ik heb er vandaag weer een paar gevonden. En daar is dit er één van. Er is een, een, een nog nooit eerder uh, verschenen versie... Van het nummer Calling My Children Home. Een volledig a cappella. Dat heeft u kunnen horen. De band was weg. Uh, en het waren wel natuurlijk de drie country uh, koninginnen bij elkaar. Emily uh, Harris samen met Linda Ronstadt en Dolly Parton. Nou, dat, uh, dat klonk wel echt heel mooi. En vooral omdat het helemaal a capella is. Dus. Uh, uh, we hebben daar in Nederland ook zo'n uh, zo zo prachtig trio. Oh, Jean bijvoorbeeld. Die, kun, die zouden dit ook kunnen. Prachtig. Maar dit waren dus Emily Harris en Linda Ronstadt en uh, Dolly Parton. En het nummer dat. U hoort, dat heet Calling My Children Home. En dat was nogmaals een unreleased a cappella versie. En uh, de dames zijn even in de keuken. Ja, en wat zijn ze dan doen? Die zijn uh, koffie halen. Ja, nee, uh, nee. Uh, uh. Oh, die zit er wel. Ja, die, die, zit die zit verscholen achter het beeldscherm. Dit <laughs> is Oostie en de song. We don't among Brazilian Koffie, peace go by the billions. So got Your cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You date a girl and find out later she smells like a percolator. Her perfume was made right on the ground. Lekker kan dan de koffie zijn als hij door Sandra swingend wordt binnengebracht op dit nummer. Dat is er al over. jongens. Ja, nou we zijn er weer allemaal terug hoor. Daven van de donderdag en het is gezellig in de studio. Ja, dat weet je niet weten jongens. Dat kun je allemaal zien hè, als je gewoon meekijkt mee op, de, op de webcam. Dan uh, kun je dat allemaal zien hè, hoe gezellig het hier is in die studio. Hé hey, uh, meisjes, uh, ja, meneer. jullie zijn iets jonger dan ik natuurlijk. Maar ja. hebben, keken jullie wel eens naar de Monkeys vroeger? De herhaling heb ik wel gezien, ja. Op Sky ja? Channel. Dat is oh, ook al heel lang geleden. Ja. Sky oh, okay. ja. Ja. Ja, ja, want in Amerika dachten ze... toen de Beatles erbij stopten met touren in 1966... toen dachten ze in Amerika... nou, dan, gaan we, dan plukken we gewoon even een vijf jongetjes... van de middelbare school af. En die zetten we bij elkaar. Die noemen we de Monkeys. En dat zijn dan de Amerikaanse Beatles. Ja. ja, maar oh, ja. het was toch ook wel heel leuk? De, de, de, de serie was leuk. De muziek, ja. de muziek was uh, eigenlijk... Uh, ja, uh, de, natuurlijk niet te vergelijken met de Beatles. Nee, maar uh, het, was, het wel, was, was ook wel leuke ja. muziek. Kan dat ik wel. me herinneren. Ja we, gaan terug, ja, we gaan terug in de tijd. Oh, gezellig. We gaan helemaal terug naar de tijd dat jullie nog heel jong waren. Jezus, en, je lijkt wel een therapeut. Hè? Ja. Ik ben ik, ik denk niet dat ik er al was. <laughs> <laughs> ik, uh. Wat denk jij? Drinktherapeut? <laughs> nee, uh. Ik moest nog gemaakt worden, denk ik, toen de monkeys uh, op tv. Ja. Wat was Hebben jij? Je... Min 12? Ging, zoiets? Wat, wat voor jaar? Wat, uh, waar 1967 of zo? Nou, nee, toen was ik min, uh, min 9. Oh, min, min, 9. 9. min 9. Nou, zat ik er niet ver vanaf. Niet ver vanaf. Ja. Nou, hier zijn de monkeys. We gaan luisteren naar de oude teamsong van die serie. Here we come.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 There's always something new Hey, hey, we're the monkeys, And people say we monkey around But we're too busy singing To put anybody down We're just trying to be friendly Come and watch us sing and play with the young generation And we've got something to say Oh...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 Ja, de monkeys dus uh, de een paar leden. Davy Jones was er onder andere lid van. Uh, was onder andere ook de reden dat uh, David Bowie uh, zijn naam veranderde. Want die heette eigenlijk ook David Jones. Mm. Maar uh, die, zat, uh, die zat er al in de monkeys. De, toen, uh, David Bowie brak toen ook net een beetje door. Met zijn eerste hitje Love You Till Tuesday en zo. Ja. En uh, vandaar dat hij dus zijn naam veranderde. En uh, verder Michael Nesbit zat erin. De, uh, Peter Tork, als ik het goed heb. En, nou, voor de rest weet ik het niet meer. Uh, want ja, ik keek er zelfs ik. Ik was toen al 19 jaar, maar ik, zelfs, ik keek er naar ja, we hadden nummer één net. Dus Als je wat wilde ja, zien. Ja, dat je weinig keuze, ja. ja, ja. Geen keuze, <laughs> dan werd je, gewoon door je strot gedaan. Ja, hey, ja, toch? Ja, ik hoor jou net over die Davy, maar ineens begint er dan wat uh, te kriebelen, toch in mijn bovenkamer. Dat ik denk van hé, hey, wacht eens even. Je had toch ook zo'n groep die heette Davy Dosy, Mickey. Ja, dat. Uh, Davy, Dozy, Beekie, Mick en Titch. Kijk. <laughs> dat vond ik zo. En als kind vond ik dat zo een rare naam voor een groep. Ja. Ja. Binnen als volwassenen ja. nog steeds een rare <laughs> naam voor een groep. Die jongens heten gewoon zo. Ja. Ja, Davy. En dan had je Dozie. En dan had je Biki die en, en Mickey en Titch. Nou ja, ja, ja, ja. zo heten die jongens gewoon. Ja, maar goed. Net, dat is net, als, de dat eerste... jij, net als dat jij en Sandra aan bent zou beginnen. Dan heten jullie ook Dolly en Sandra. Nou ja. Ja, andere. maar dat zijn normale namen. Maar ja. toen destijds dat ik klein was. Waren dat namen die hoorde je bijna niet nee, in Nederland. Dat is Dozie en, en, Dozie, en ja. Mickey. En, en, dus je ze kunnen bij ons ook dan? noemen. Ja. Dozie en Mickey. Ja. <laughs> Nikkie en doosie. Doosie ja, en dolly. Doosie, do do doosie <laughs> nee, nou, de dolly. De dolly doosies. Ja, we, zijn we, we zijn er weer. We zijn er weer. Zullen we maar even een plaatje draaien? Nog? Uh, ja, he, ja, doe he? maar. Want we gaan naar het uh, nieuws van één uur op aan. Heb je nog wel wat bij je? Ja, ik heb er oh, nog één okay. van Florence and the Machine. En dat is een lekkere plaat. Ook alweer oh, nieuw. Ja, okay. dat is lekker dit hoor. Ja, veel nieuw Goeie, vandaag hè. Goeie nieuwe band. Ja, helemaal goed wish that you were here. Zo so heet het. Ik ben het, toch? Ja. Ja. Ja. ja. Nou ja, dan ik mijn uitzicht, <laughs> was je het niet? <laughs> <laughs> I tried to leave it all behind me But I woke up and there they were beside me And I don't believe it, but I guess it's true Some feelings they can travel to